8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De VU Medisch Centrum neemt maatregelen na kritiek inspectie. Dodental gekapstijs cruise schip, opgelopen tot 6. En De Descendants krijgt Golden Globe voor beste film. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam neemt maatregelen... om de zorg op de intensive care te verbeteren. Het gebeurt na kritiek van de inspectie voor de gezondheidszorg... Die meldde vorige maand dat de veiligheid van intensive care patiënten in het VUMC in gevaar was. Er zou sprake zijn van een angstcultuur en artsen zouden nauwelijks luisteren naar adviezen van specialisten. Directie van het VUMC stelt nu iemand van buiten aan als plaatsvervangend hoofd van de intensive care. Verder zijn twee bemiddelaars aan het werk om de interne conflicten op te lossen. Ook gaat het VU Medicentrum meedoen aan een nationaal registratiesysteem van IC-patiënten. Dat maakt het makkelijker om de kwaliteit van de zorg te vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Op het Italiaanse cruiseschip dat vrijdag kapseisde, is opnieuw een dode gevonden. Het dodental komt daarmee op 6: zes. 16 mensen worden vermist. De kapitein van het cruiseschip heeft waarschijnlijk een aantal inschattingsfouten gemaakt. Dat zegt de rederij Costa Cruises, de Italiaanse eigenaar van het schip. Het lijkt erop dat de kapitein te dicht bij het eiland Gilio is gaan varen, staat in de verklaring. En ook zou hij de procedures die gelden bij een evacuatie niet adequaat hebben gevolgd. De kapitein van het schip werd zaterdag aangehouden, een dag na het ongeluk. Hij is in staat van beschuldiging gesteld, omdat hij volgens justitie te veel risico zou hebben genomen door af te wijken van de vaste koers. Ook zou hij het schip niet als laatste hebben verlaten. De kapitein zegt dat de rotsen niet goed op de kaart stonden en dat hij wel als laatste van boord ging. De Republikein John Huntsman trekt zich terug als presidentskandidaat. Zijn adviseurs hebben dat gezegd tegen Amerikaanse media. Huntsman maakt naar verluid vandaag bekend... dat hij de kandidatuur van Mitt Romney zal steunen. Huntsman was ambassadeur in China en gouverneur van Utah. Hij kreeg de afgelopen tijd weinig steun. Huntsman had ingezet op winst bij de voorverkiezingen in de staat New Hampshire... maar hij werd derde achter Romney en Ron Paul. Romney geldt als gedoodverfde favoriet... om de Republikeinse nominatie in de wacht te slepen. GroenLinks wil een debat met minister Opstelten... naar aanleiding van het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de brand bij Chemiepak. GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren noemt de rammelende communicatie... rond de brand onacceptabel. Van Tongeren wil van Opstelten weten wat hij heeft gedaan... om te zorgen dat het niet weer zo fout loopt. De onderzoeksraad voor Veiligheid levert in een conceptrapport dat in de NOS in handen heeft scherpe kritiek op de gemeente Moerdijk en de twee veiligheidsregio's. De raad noemt de manier waarop inwoners van de regio op de hoogte werden gehouden één grote chaos. Chemie Pak probeert via de rechter publicatie van het rapport van de raad tegen te houden. De rechter besluit woensdag of het rapport uitgebracht kan worden. De vakbonden in Nigeria hebben op het laatste moment acties tegen de hoge brandstofprijzen opgeschort. Dat gebeurde nadat president Goodluck Jonathan vanochtend de prijzen had verlaagd. In Nigeria voerden de bonden al weken actie tegen een besluit om per 1 januari de subsidie op brandstof af te schaffen. Daardoor zijn de prijzen meer dan verdubbeld. Tot gisteravond laat werd gesproken over een oplossing, maar toen gingen de partijen zonder resultaat uit elkaar. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle, vindt dat het tijd wordt voor een Europese kredietbeoordelaar. Westerwelle uitte tijdens een bezoek aan Griekenland kritiek op de drie bekende Amerikaanse kredietbeoordelaars: Dat zijn Moody's, Fitch en Standard Poor's. De markten krijgen amper tijd om adem te halen, zei Westerwelle. Een Europese kredietbeoordelaar moet volgens de Duitse minister tegenwicht bieden aan de bestaande. De film The Descendants heeft de Golden Globe voor beste film gekregen. George Clooney won de Globe voor beste acteur in de film. En Meryl Streep kreeg de Globe voor beste actrice... voor haar rol als Margaret Thatcher in The Iron Lady. De film- en televisieprijzen zijn vannacht uitgereikt in Los Angeles. De Franse film The Artist viel flink in de prijzen. De zwart-wit film, zonder gesproken woord, kreeg drie Golden Globes... voor beste comedy, beste mannelijke hoofdrol in comedy en beste filmmuziek. De beste buitenlandse film is A Separation uit Iran. Golden Globes horen tot de belangrijkste Amerikaanse film- en televisieprijzen. Ze worden gezien als een graadmeter voor de Oscars... die volgende maand worden uitgereikt. De Australian Open is tennisser Jesse Galung in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in een 3,5 uur durende partij... van de Argentijn Carlos Berlok in vier sets... Eerder werd Rangsa Rus op de Australian Open uitgeschakeld. Ze verloor met 7-6 en 6-1 van Lesja Tsurenko uit Oekraïne. En Tsurenko staat 34 plaatsen lager op de wereldranglijst dan Rus. Tot besluit het weer, vooral het noorden en oosten mist... in de westelijke helft vrij zonnig bij een graad of 4. Morgen veel zon, met opnieuw weinig wind. Het wordt dan 2 tot 5 graden. De dagen daarna neemt de wind toe, wordt het wisselvallig en minder koud. Aan ah, naar we informatie. Net aan, 200 kilometer file. Een lange file op de A2, Maastricht-Eindhoven... tussen Alfred Budel en knooppunt Heide over 8 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Dat levert 9 kilometer file op tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12, vanaf Utrecht naar Den Haag... zijn er problemen met de linker rijstrook. Um, de linker rijstrook is dicht. En zo langs van begint er file te ontstaan tussen Gouda en Blijswijk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 Als je een klacht indient bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg... dan krijg je maar al te vaak nul op het request. De inspectie lijkt artsen eerder te beschermen dan kritisch te onderzoeken. Dat leidt tot honderden slachtoffers en die hadden voorkomen kunnen worden. Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros op Nederland 1. Er is een bank die net zo denkt als jij. Een bank die het anders doet. En waar je ook gewoon kunt sparen, beleggen en betalen met Ideal. Volg je hart, gebruik je hoofd, Triodos Bank... NOS Radio In journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Voor de kust van Toscana wordt verder gezocht... naar opvarende van de Costa Concordia, het cruiseschip liep vrijdagavond op de rotsen en kapseiste. Kapitein werd zaterdag aangehouden omdat hij volgens justitie te veel risico zou hebben genomen door af te wijken van de vaste koers. manovra zardada che si è troppo all'isola del Giglio. Laatste nieuws over de scheepsram krijgt u zo van correspondent Bas Mesters. En minor Remmers buigt zich met deskundigen over de vraag hoe een dergelijk ongeluk nou kan gebeuren. Bij de brand bij chemiepak ging zo ongeveer alles mis in de communicatie. NOS heeft het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid al in handen. En die raad heeft vastgesteld dat de publieksvoorlichting... tijdens de brand bij chemiepak volledig faalde. Blijkt uit het rapport. Maar zoals zei het al dat in handen is van de NOS daarin staat... dat de onduidelijkheid groot was... omdat er heel veel partijen bij de brand betrokken waren. Een citaat. De betrokkenheid van al deze partijen... heeft een effectieve crisiscommunicatie ernstig belemmerd. En over de communicatie naar de bevolking zegt de onderzoeksraad het volgende. De bevolking had behoefte aan informatie over vragen als... kan ik mijn hond veilig uitlaten en kunnen mijn kinderen veilig buiten spelen? We gaan erover spreken met Elisabeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Mevrouw van Tongeren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is um, volgens u de reden dat het daar zo mis ging in die communicatie? Nou, wat ik vooral uit dat rapport en wat voor mij naar boven komt... is dat er inderdaad heel veel verschillende partijen bij betrokken waren. Maar ook dat zij wel afspraken hadden gemaakt... maar dat een heleboel mensen op het nationale niveau, op het gemeentelijke niveau... maar ook bij de, veiligheidsra bij de veiligheidsregio's, die wisten niet wat hun rol was. Dus ze waren de hele tijd aan het overleggen over de inhoud. Wat gebeurt er, wat moeten we doen? En ze waren aan het overleggen van, ben jij nou aan zet of ben ik het? Ze kregen op een gegeven moment daar zelfs nou ja, wat ruzie over de burgemeester van Moerdijk moest eigenlijk het voortouw overlaten... aan de veiligheidsregio. Dat wilde hij niet. Dat hield hij bij zichzelf. Er werd nou, enorm op en neer gebeld tot en met de commissaris van de Koningin. En uiteindelijk, veel te laat, zei die burgemeester ook van... ja, nee, Moerdijk kan het eigenlijk niet meer aan. Dat moet maar naar de veiligheidsregio. Hmm. Hij sprak uh, natuurlijk hiervoor met Hans Siepel. Hij is deskundig op dit terrein. Ze heeft een boek geschreven over crisiscommunicatie voor burgemeesters. En hij stelt eigenlijk vooral één ding voorop, namelijk dat eh, vrijwel alle, in alle bestuurslagen... men niet de burger voorop heeft gesteld. De communicatie naar de mensen. De, de, dat men eigenlijk informatie zelfs achterhield. Wat vindt u van die conclusie? Nou, ik ben eh, vlak na de brand een dag in Moerdijk en regio geweest. Ik heb met heel veel mensen daar gesproken en die waren ontredderd en onthutst. En veel meer omdat ze niet goed geïnformeerd waren... dat ze hen niks verteld werd dan over de brand zelf. Want die mensen zeiden ook... ja, de overheid kan niet alle rampen voorkomen. Maar wat iedereen verwacht is dat ze dus een heldere instructie kregen... wat moesten ze doen. En dat hen ook duidelijk verteld werd... dit is er aan de hand, dit weten wij als overheid al wel... En dit weten we nog niet. He, ik hoorde het net in het uh, de begin de aankondiging. Inderdaad, ze vroegen zich af, wat moeten we nou met huisdieren? He, mochten kinderen naar sporten, na de brand? Uh, ik heb boeren gesproken, die wisten niet. Mogen wij naar ons land op om die spruitjes van het land te halen of niet? Wat moeten we met ons vee? Moet dat nu uh, stand peden naar binnen? Of hmm. kan dat gewoon buiten blijven? Maar of... heb, hebben we dat dan slecht geregeld in Nederland? Of kunnen de bestuurders zo'n ramp niet aan? Ik denk een beetje van beide. Ik denk wel dat er echt een probleem zit in de wet. Als er één regio aan de hand is, en daar waren daar net ook een paar voorbeelden bij... in Almelo met die schietpartij bijvoorbeeld. Als het in één regio is, dan kunnen we het vrij redelijk. Mm -hmm. Maar als er dus meer regio's betrokken zijn, zes gemeentes, departementen... en ook nog het nationale niveau, dan kunnen we het op dit moment nog niet goed voor elkaar krijgen... Ik wil dat de minister daarnaar kijkt, is de wet niet helder genoeg? Wordt er niet voldoende getraind? Hebben mensen niet gelezen en ja, goed onthouden wat ze afgesproken hebben? Hij moet zorgen dat het probleem echt opgelost is. En ik verwacht eigenlijk, we zitten nu een jaar na deze ramp, dat dat zo is. Dus dat wil ik van hem horen in de Tweede Kamer. Heeft u wel de indruk dat het besefter er bij de minister is... maar ook bij al die betrokken instanties dat het daar verkeerd is gegaan? De minister heeft op een vorig rapport, na zo'n grote ramp komen er een hele trits rapporten. Dit is de derde, en wel een heel belangrijk rapport. Van de vorige heeft de minister gezegd, ik neem onverkort alle conclusies over. Dus ik had het idee dat hij daarvan doordrongen was. Maar de verschillende mensen in de regio zeiden, ja we nemen wel de conclusies over. Maar er is eigenlijk helemaal niks fout gegaan. Het is ook... Um... Bijzonder dat, uh, dat concludeert het rapport ook, uh, net als uh, onze spreker eerder vanochtend, uh, dat het hem juist zit in communicatie uh, en vooral de beleving en het kennisniveau van burgers, dat daar niet op aangesloten is. Dat lijkt mij ook lastig afspreken, want dat is bijna iets menselijks. Nou, er werd bijvoorbeeld helemaal niet gekeken naar wat stond er op Twitter. Want daar kon je zien wat mensen bezig hielden, wat hun vragen waren, wat de zorgen waren. En daar zouden overheden op in moeten spelen. Ze waren echt alleen maar aan het zenden, de mededelingen die zij kwijt wilden. En er werd niet teruggeluisterd van waar vragen mensen om. Dus dat, ja, in elk gesprek moet je dat doen. Van, Nou, begrijp je wat ik uitleg. En eh, wat wil je nog meer horen? En dat deden die overheden bij uitstek niet. Die kondigden ook nog een keer onafhankelijk van elkaar een persconferentie aan... Nou, en daarna hoorden mensen een kwartiertje later... ja, nee, er is ook nog een, een meting gedaan naar dioxine. Hmm. Nou, dan krijg je dus het gevoel dat er steeds uh, informatie achtergehouden wordt. Goed. En dat is zo funest voor het vertrouwen in de overheid. In ieder geval is de minister aan zet wat u betreft, mevrouw Van Tongen. Ja, zeker. Er moet uh, van uh, opstelte uit... ten eerste moet hij mij overtuigen dat het nu op orde is. Hè? Want je zal maar ergens anders in Nederland wonen... naast zo'n groot uh, bedrijventerrein, dat het nu op orde is... En hij moet ook uh, de uitvoering, het kan op papier netjes staan... maar hij moet ook aantonen dat de uitvoering... dat mensen nu echt weten wat ze moeten doen, wil zoiets. Ja, het kan altijd gebeuren, wil er ja. nog een keer zo'n ramp gebeuren. Duidelijk. Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dank u wel. Bijna kwart over acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia is een zesde dode geborgen. Het dodental komt daarmee dus inderdaad op zes. Volgens de rederij Costa Cruises heeft de kapitein van het cruiseschip... waarschijnlijk een aantal inschattingsfouten gemaakt. Correspondent in Italië Bas Mesters uh, met het laatste nieuws... even maar over die zesde dode. Uh, Bas, is daar iets meer al over bekend? Nog niet zijn identiteit, maar wel dat hij gevonden is op de tweede brug op een plek... Op de boot uh, het schip waar uh, geen water was. Hij uh, had gewoon zijn zwemvest om. En uh, het was een passagier. Het was geen bemanningslid. In totaal zijn er nog zes bemanningsleden zoek en tien passagiers. En, en daar zouden tien Italianen bij zijn. Hmm. Hey, over de kapitein en de inschattingsfouten die hij zou hebben gemaakt volgens uh, de rederij. Om welke inschattingsfouten gaat het? Hebben ze een hele lijst opgesteld? Nou ja, ze hebben het nu meer zo gesteld. Het gaat natuurlijk in eerste instantie om het feit dat hij veel te dicht bij dat eiland is geweest. Om een zogenaamde zeemansbuiging te maken richting de kust. Dat schijnt een gewoonte te zijn, een gevaarlijke gewoonte. Vooral cruiseschepen doen dat. Dat doen ze voor de passagiers omdat het leuk is om het eiland van dichtbij te zien. Dat doen ze voor de eilandbewoners. En dat doen ze ook bijvoorbeeld als er een zeeman die op dat schip heeft gevaren daar woont dan willen ze ook nog wel eens naar de kust toetrekken. Maar goed, de minister van Milieu heeft nu gezegd... dat dat echt nooit meer mag gebeuren. Dat die routes niet meer langs dit soort gevoelige gebieden mogen gaan. Um, dat is dus één um, um, ding wat hij niet goed heeft gedaan. Een tweede ding is dat er nooit een mede is uitgegaan... naar het schijnt richting de kustwacht. Dat de kustwacht gealarmeerd is door opvarenden... die gewoon met hun mobieltje hebben gebeld. Dat, dat is ook niet echt zoals het uh, moet gaan... Uh, en een derde ding is uh, natuurlijk dat, uh, dat, de ze dat, dat de kapitein voortijdig het schip heeft verlaten. Hij zou al twee uur voordat de laatste mensen uh, gered werden in die eerste reddingsoperatie aan wal zijn gekomen. Zelf zei hij dat hij van het schip is gevallen. Hij zei dat hij als laatste van het schip is gekomen kortom. Zijn verklaringen zijn niet echt uh, erg geloofwaardig. En uh, om, om, het, om die reden heeft men hem ook meteen vastgezet... zodat hij niet kan vluchten of bewijzen kan gaan uh, uh, weghalen. Uh, men gaat hem vandaag verhoren en uh, ja, we zullen het verder horen. Nou, genoeg uh, stof al met al voor uh, gr grote en uitgebreide artikelen. Wat schrijven de Italiaanse kranten? De Italiaanse kranten die zijn toch... Uh, allereerst schrijven ze pagina's en pagina's vol. Gisteren al 10, 12 pagina's per krant. De eerste 10, 12, vandaag weer... En het gaat, uh, men is echt verontwaardigd. Men uh, spreekt over um, uh, dat er echt nu strengheid moet komen. Dat het een schande is dat in Italië zo um, lichtvaardig is omgegaan... met toeristen uit allerlei landen. Um, en dat er, dat er dus nu ook een zeer duidelijke en, en strakke procedure moet komen... om de waarheid helemaal boven water te krijgen. Letterlijk in deze zin. En um, daarnaast... Um, um, is men dus vooral nog steeds bezig ook met, het, uh, met alle details... die er rondom deze zaken uh, naar boven komen. Bijvoorbeeld ook rondom de, de schade die dit uh, zal opleveren. En, en in hoeverre geld een probleem kan zijn bij dit onderzoek. Want je moet je voorstellen dat de uitslag van dit onderzoek... ook wel uh, consequenties zal hebben voor verzekeringsmaatschappijen. We hebben het hier over uh, een schade van honderden miljoenen. Sommige spreken van een miljard. Wie gaat dat allemaal betalen straks? En de concurrenten van deze maatschappij... die zullen ook wel um, zeer geïnteresseerd zijn... In, in de manier waarop dit uh, onderzoek zal worden afgerond. Al enerzijds vanwege de regels die er zullen komen... nieuwe regels voor hen. En anderzijds wordt er misschien wel een grote concurrent uitgeschakeld... voor een tijd door dit enorme onderzoek. Cosmodeed. En door dit enorme ongeluk. Precies. En het onderzoek wat eruit voortvloeit natuurlijk... Bas Mesters, onze correspondent in Italië. Nou, hoe doe je dat eigenlijk? Langs de kust navigeren. Ja. Mino Remmers, jij gaat dat uitzoeken. Waar ben je nu? Ik kijk op open zee, rechts van mij. En links van mij komt zo'n kasteel aangevaren. En ik sta helemaal naast de goede man. Want u hebt hem nog gevaren, hè? Gestuurd. De passagierschepen Ja, Ja, cruiseschip. Ja, de Rotterdam. De oude Rotterdam heb ik nog uh, gevaren. Als eerste stuurman en als tweede stuurman. Is een cruiseschip iets anders dan uh, wat hier nu langskomt? Zo'n vrachtschip? Eigenlijk niet. Navigatie blijft hetzelfde. Alleen... Wat je doet is wat grotere veiligheidsmarges in acht nemen... omdat je toch bewust bent van de risico's. Ja. Joost uh, Leenhouts is operationeel manager bij uh, de loodse corporatie Rotterdam-Rijnmond. En zelf loods, riep hij er meteen bij. Hij zit niet alleen op kantoor, hij doet het nog zelf. Dat soort grote gevaartes. Ja, uh, waar hou je onder andere rekening mee? Ik neem aan voldoende water onder de kiel. Dat is het eerste. En verder is het natuurlijk op tijd uh, de afbouwen. Uh, Um, en zorgen dat je overal veilige marges houdt. Ook en dat ont... je de goede kaart hebt. En dat, ja, maar als loods hebben we eigenlijk geen kaarten meer bij. Nee. Uh, ik zou denken, dit schip is gebouwd in 2005. De Concordia, dat gaat met computers, met gps. Dat, je kunt bijna niet zomaar op een eiland varen. Het gaat inderdaad met computers, denk ik. Het gaat met gps. Ik denk zelfs met een dubbele gps. En toch gaat het mis. Hebt u zich verbaasd afgelopen weekend? technisch? Nee. Ik realiseer me dat er altijd iets kan gebeuren in deze branche. Maar wat er gebeurt is, is natuurlijk al heel erg. Ja. Een nacht... Toen ik hier binnenkwam, zei u meteen: dit is een nachtmerrie. Een evacuatie is een nachtmerrie, maar het is voor zo'n kapitein of een stuurman van zo'n Concordia één grote nachtmerrie vanaf het begin. Ja, dat denk ik wel. Dit is wat je altijd hoopt dat nooit gebeurt. Dat geldt voor de kapitein, dat geldt voor de stuurman... maar ik denk voor heel de bemanning van het cruiseschip. Ja. Je traint erop, je probeert je voor te bereiden... en je hoopt dat je het allemaal doet voor niks. Um, ja, er, er, er liggen rotsen. Het gaat heel erg nu over... lagen die rotsen nou wel op de kaart of niet op de kaart. Dat is wat we nu een beetje horen. Maar je moet met zo'n groot gevaar toch nooit te dicht op de kust gaan. Aan de andere kant is het belangrijk dat mensen op vakantie zijn... en iets willen zien. Ja, ik, met een cruisechip wil je ook wat laten zien, dat is zo. Maar ik denk dat je ten alle tijde veilige marges aanhoudt. Ja. En wat hier gebeurd is, daar ja, heb ik geen verklaring voor. Nee. Terwijl heel langzaam voor ons, kent u hem? Nee, ik ken hem niet. Nee? Nee. Nou, het is, het is een tanker. We wachten eventjes straks nog een scheepsdeskundige... en dan gaan we het nog eens even uitzoeken. Was dit schip nog te redden geweest? En wat moeten ze er straks mee? Is het schip überhaupt nog te redden? Vanaf de Maasvlakte met zicht op open zee. Zwentse plaats hoop is trots op zijn wereldkampioen darten, Christian Kist. Hoort er zo meer over is de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Het lijkt alsof de files op hun hoogtepunt zijn geweest. De teller gaat weer naar beneden, kleine 200 kilometer nog. Wat dat is vroeg, het, Kees. Ja, nou, op maandag begint het ook meestal wel wat vroeger. En, uh, in het begin van de week en dan pakken we het allemaal bij tijds aan, lijkt het. Uh, en het autokrabben, dan vermocht het ook de, niet al te veel tijd, lijkt het. Uh, 200 kilometer, dat zei ik al. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort bij Apeldoorn-Zuid 7 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam 10 kilometer tussen Breukelen en Aapkoude. Dat heeft nog te maken met die vrachtauto met pech. Die heeft gestaan beknopend Holendrecht. Een probleem op de A12 Utrecht-Den Haag en een probleem met de spitsstrook. Die kan niet open of eigenlijk hij is open geweest en daarna weer dicht gegaan. Dat zie je terug in de file inmiddels. Vanaf Gouden tot Zevenhuizen 5 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os bij Ewijk, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De oprichter van de Spaanse regeringspartij, Partido Popular, is overleden. Manuel Fraga zat meer dan 60 jaar in de politiek en was in de jaren 60 minister van Informatie en Toerisme onder dictator Franco. Fraga was uh, vooral bekend toen hij ging zwemmen in de zee waar net een nucleair ongeluk was gebeurd. U hoorde dat eerder vanochtend. Amerikaanse oorlogsvliegtuigen hadden daar per ongeluk kernbommen laten vallen. Como parte del Fraga nou, Door in zijn zwembroek het water in te springen, wilde Fraga aantonen dat het veilig was. Nou, het is in ieder geval nog lang geleefd daarna, correspondent op Zoutbergen in Spanje. Ja, ik, wou, ik wou het al zeggen, ja. <laughs> Weet je had hij is overleden, uiteindelijk? Of... Ja, het is gewoon een, een griep is hem verhaal geworden. Hij had, had ademhalingsproblemen. Ja. Het nieuws gebeurt hier werkelijk één straat achter uh, waar ik nu spreek. Want uh, de straat hierachter heet Fernando Catolico En daar ligt uh, Fraga opgebaard vandaag. Wordt uh, daarna overgebracht naar Galicië. zijn geboorteland waar hij morgen wordt begraven. Ja. Is die actie, die van de Zwembroek in de zee springen... is dat tekenend voor de man die Fraga was? Ja, zie deze man als een complete uh, politieke workaholic. Een man die eigenlijk tot, tot de kerst afgelopen jaar werkzaam was in de politieke. Toen was hij dus al, al eind uh, tegen de negentig aan. Een schrijver ook van hetzelfde aantal boeken. Hij heeft negentig boeken geschreven. Maar om hem voor te stellen en waarom we dit nieuws vertellen vanmorgen uh, op Radio 1. De man die als geen ander... Geen politicus in Spanje heeft de ratslag van dictatuur naar democratie kunnen maken, zoals Manuel Fraga. Hij was de grote minister van informatie en perswetten, ook onder de dictatuur van Franco... Gaat Franco dood in 1975 en dezezelfde man die, zo, ja, die, die zeg maar de belichaming was van diezelfde dictatuur maakt een ratslag en blijkt ineens een van de grote uh, vaders uh, van de democratie in Spanje. Hij wordt medeopsteller van de Spaanse grondwet, die hypermoderne Spaanse grondwet. En even later richt hij, he, maakt hij die grote koepelpartij, die Partido Popular, richt hij op. Nou, de, daar is hij allemaal de architect van geweest. Hmm. En dat is hem nooit nagedragen, het feit dat hij minister van Propaganda was onder een dictator? Nou, noem dit het, het wonder van Spanje. Het is, hmm. het is hem altijd nagedragen, hij heeft er nooit over willen praten. Maar dit, Lara, is natuurlijk wat er gebeurd is in 1975... De dictator gaat dood en een compleet politiek apparaat weet door te stomen naar die democratie. En hij is denk ik de belangrijkste exponent daarvan geweest. Een man wiens enige uh, frustratie is geweest dat door die Franco-dictatuur, hij het nooit tot premier van Spanje heeft geschopt. Maar hij is bijvoorbeeld ook nog, nog uh, drie regeringsperioden uh, lokaal leider geweest in Galicië in diezelfde democratie. En steeds met absolute meerderheid. Een man die ook echt op handen is gedragen. En zo zijn er natuurlijk heel veel mensen in Spanje geweest... zeg maar weer die rotslag, hè. Die die, die die ommekeer hebben weten te maken. Er waren heel veel zoals hem. Maar meteen ook geen eens zoals hem. Want een politieke carrière als hij... ja, dit, dit, dit is iets ongekend. Ja. Hoe wordt er dan op zijn dood gereageerd? Nou ja, het, is, het is leuk om vanmorgen de kranten te kopen... en de kranten van het hele politieke spectrum te kopen. En dan zie je natuurlijk dat ABC een rechtse krant hier vanmorgen schrijft... afscheid van de vader van democratisch rechts. Hè, en, en hebben dan elf pagina's die ze aan hem wijden. Maar El Pais, krant van links, doet dat ook. Je hebt ook negen pagina's aan dezezelfde man uh, vanmorgen. Uh, Manuel Fraga is dood, zet ze op een voorpagina. Leider van de dictatuur naar democratisch rechts. En als je het allemaal zo ziet, nou, en als je al die pagina's leest... He, en ook zijn tegenstanders, die spreken eigenlijk vol lof over hem... over dezezelfde man, dan kan je maar één conclusie vanmorgen trekken. Het orakel van conservatief Spanje, die is heen gegaan. Het orakel Manuel Fraga oprichten. Van de conservatieve regeringspartij Partido Popular. Rob Zoutberg sprak over hem. Vijf minuten voor, half negen uur, luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederland, maar vooral Vroomshoop, heeft er een kampioen bij. Darter Christian Kist won Lakeside het wereldkampioenschap van de dartbond BDO. De kerstverse wereldkampioen was uh, sprakeloos na zijn overwinning. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het is ongelooflijk. Het is de mooiste manier in mijn leven. Dan vergeet je nooit weer dit. Is, uh, ja, ongelooflijk. Is, uh, ja, ik, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ja. André Itzinga is wethouder van sport van de gemeente Twente-Rand. En daar valt Fromshoop onder. Hij is in Engeland. Meneer Itzinga, goedemorgen. Mede. Itzinga, de wethouder van Vroomshoop. Die willen we wel graag in luisteren. Ja. Vroomshoop, ja. daar gaat uh, natuurlijk het een en ander gebeuren. Daar gaat hij gehuldigd worden. Kist, uh, Christian Kist, als hij tenminste terugkomt, als hij Engeland uh, wil verlaten. Nu, voorlopig is hij daar nog net als die wethouder. Itzinga, meneer u goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar bent u heel goed. U ja. was net even weggevallen. Ja, Had kom. u een beetje een leuke avond gisteren? Ja, een geweldige avond. Ja, dat je zoiets mag meemaken. Dat, uh... Ja, dat kan je van tevoren natuurlijk niet bevatten, maar dat is een geweldige avond geweest. Maar u had het wel verwacht, want u bent naar Engeland afgereisd. Uh, ja goed, uh, je gaat er naartoe en, uh, en dan uh, moet je nog uh, de wedstrijd moet dan nog gespeeld worden. Ja, dan kan je van tevoren niet eens wat, uh, uh, wat er dan uitkomt. Maar dat dit er dan uit mag komen, dan, uh, ja, dan ben je gewoon trots. Ben je trots op je, op je dorpsgenoot, trots op, uh, op de inwoner van de gemeente Twente -Land. en volgens mij is het heel, heel Nederland trots op hem. Ja. Kent ken u Christian Kistal? Nee, daarvoor kende ik hem niet. We hebben hem voor de wedstrijd ontmoet in het spelershotel, maar persoonlijk kende ik hem nog niet. Ja. Ik wist wel dat, dat hij met leeks uit mee ging doen een aantal maanden geleden, want dat was wel redelijk vroeg bekend. Maar ik ken hem dus nog niet. Ja, en de rest van, van Vroomshoop en de gemeente Twenterand, want ik denk dat de rest van Nederland Kirst ook niet zo goed kent. Maar hoe is dat in zijn eigen dorp? Nou, volgens mij de meeste mensen in, in Vroomshoop en in een gedeelte van Twenterand, die zullen hem ongetwijfeld kennen. Ik weet het zeker. Ja. En die zullen dan allemaal komen naar de huldiging. Wanneer gaat dat gebeuren en hoe gaat dat eruit zien? Ja, ik heb uh, volgens mij vrijdag, nee zaterdagavond al begrepen dat ze daarmee bezig waren. En dat, uh, dat volgens mij gaat er plaatsvinden bij uh, Café Kramer. Dat was natuurlijk het, het, het café waar hij uh, zijn uh, dat partijen speelde. En, uh, en daar zijn de mensen mee bezig om daar een, uh, ja, een huldiging te organiseren. En waar wij als gemeente natuurlijk uh, onze medewerking aan verlenen. Meneer Isinga, is het een blijvertje, deze kist? Volgens mij wel. Ja? ja. Waar baseert u dat op? Ja goed, de, de rust die hij uitstelt en uh, uh, ja, hoe, hoe hij het spel beleeft. En hij gaat er gewoon voor. Uh, het was voor hem ook een droom om, uh, om wereldkampioen te worden. En uh, nou ja, die droom is, uh, is uh, gisteren verwezenlijk. Maar uh, volgens mij is het een blijvertje. Dat is goed nieuws. Ja. <laughs> en uh, veel, veel plezier bij de huldiging alvast.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 VUMC verbetert Intensive Care en zesde doden op Italiaans cruiseschip. Het is half negen. Ik ben Mark Visser, goedemorgen. Het vu medisch Centrum in Amsterdam neemt maatregelen om de zorg op de Intensive Care te verbeteren. Dat gebeurt na kritiek van de inspectie voor de Gezondheidszorg. Die meldde vorige maand dat de veiligheid van Intensive Care patiënten in het VUMC in gevaar was. Er zou spraken zijn van een angstcultuur, en artsen zouden nauwelijks luisteren naar adviezen van specialisten. Op het Italiaanse cruiseschip dat vrijdag kapsreisde... is opnieuw een dode gevonden. Een dodental komt daarmee op zes. 16 mensen worden vermist. De kapitein heeft waarschijnlijk een aantal inschattingsfouten gemaakt... zegt rederij Costa Cruises, de Italiaanse eigenaar van het schip. Het lijkt erop dat de kapitein te dicht bij het eiland Giglio is gaan varen. Correspondent Andrea Vrede. De zeekaart klopte niet. Daarom liep het schip aan de grond. Hij zelf heeft niets fout gedaan de commandant Korte tijd later wordt hij gearresteerd. Juist omdat hij het schip voortijdig zou hebben verlaten. Ook wordt hij beschuldigd van meervoudige dood door schuld. De kapitein zou ook de procedures die gelden bij een evacuatie niet adequaat hebben gevolgd.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 Een man van 24 uit Zoetermeer heeft bekend dat hij zijn vriendin dit weekend om het leven heeft gebracht. Het lichaam van de vrouw van 19 werd gisterochtend gevonden in een huis in Zoetermeer. Nadat de man zichzelf had gemeld op het politiebureau. In de eerste voor heeft de man volgens de politie gezegd dat hij zijn vriendin heeft gedood. Hoe is niet bekendgemaakt en ook het motief is nog onduidelijk. De vakbonden in Nigeria hebben op het laatste moment acties tegen de hoge brandstofprijzen opgeschort. Gebeurde nadat president Goodluck Jonathan vanochtend de prijzen had verlaagd. In Nigeria voerden de bonden al weken actie tegen het besluit om per 1 januari de subsidie op brandstof af te schaffen. Daardoor zijn de prijzen meer dan verdubbeld. Tot gisteravond laat werd gesproken over een oplossing, maar toen gingen de partijen zonder resultaten uit elkaar. And the golden globe goes to the descendants. zijn de Golden Globes uitgereikt. En u hoorde het al, hè? de Globe voor Beste Film ging naar The Descendants. In die film speelt onder andere George Clooney... en hij won voor die rol de Globe voor Beste Acteur. Mel Streep kreeg de Globe voor Beste Actrice... voor haar rol als Margaret Thatcher in The Iron Lady. I may be persuaded to surrender the hat. The pearls, however, are absolutely non-negotiable. En de Franse stomme film The Artist viel flink in de prijzen. De zwart-wit film kreeg drie Golden Globes voor beste comedy... beste mannelijke hoofdrol in een comedy en beste filmmuziek. De beste buitenlandse film is A Separation uit Iran. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is vrijwel onbewolkt en behoorlijk koud. De temperatuur varieert van 0 graden in Zeeland tot min 6 in Twente. In het noorden komt plaatselijk mist voor. Overdag is het zonnig en de temperatuur loopt op naar een graad of drie. Het voelt niet onaangenaam buiten, want er is maar weinig wind. In het zuiden van het land waait een zwakke tot hoogheid matige oostenwind. In het noorden staat nauwelijks wind. Later vandaag valt ook in het oosten en zuidoosten de wind weg. Vanavond duikt het kwik weer snel onder het vriespunt. Op de meeste plekken gaat het een graad of drie vriezen. In het oosten kan het lokaal tot vijf graden vorst komen. Ook morgen is het zonnig, al is er iets meer hoge bewolking. Met gemiddeld vier graden wordt het net een graadje warmer dan vandaag. Woensdag start droog en fris. Overdag raakt het bewolkt, neemt de wind toe en aan het einde van de dag volgt regen. Daarna is het even zacht en herfstachtig, maar in het komende weekend wordt het weer wat kouder. ANWB Verkeersinformatie. Een kleine 170 kilometer file nog. Een paar files vallen op. De A2 Utrecht-Amsterdam, 9 kilometer tussen Maarsen en Vinkenveen. Het houdt verband met een vrachtauto met pechverdochtend bij knooppunt Holendrecht. Alle rijstroken zijn daar open. Een probleem op de A12. Utrecht-Den Haag met de spitsstrook tussen Gouda en Blijswijk. De spitsstok is dicht vanwege een technische storing. Er staat vier tot aan zeven huizen van het gouda ongeveer 6 kilometer. A50 Arnhem Richting OS tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk over 11 kilometer. Droomreizen tegen droomtarieven. Ontdek de verrassend lage prijs de luxe van Emirates. Vlieg naar Dubai, Jakarta, Johannesburg of een van de vele andere bestemmingen.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 Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het nieuwe tennisjaar is begonnen. De Australian Open starten met vier Nederlanders. Maar dat wordt hard minder. Rangtsaar Rus en Jesse Houta liggen daarna de eerste ronde al uit. Komende twee weken in het Radio 1-journaal, iedere dag na half negen. Berichten over de Australian Open met Marcella Meske vandaag. Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. Rus en Houta Kalung er al uit. Hadden zij ook zulke sterke tegenstanders? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, Aranska Rus had eigenlijk een uh, hele goede loting. Speelster uit de Oekraïne, nummer 111 van de wereldranglijst. De laatste rechtstreeks toegelaten speelster tot het hoofdtoernooi. Lesia Tsurenko. Uh, maar ja, het was niet uh, de dag van uh, Rus. Ze verloor 7661. Speelde op uh, ja, de allerlaagste baan, baan 21. Stond een hele harde wind. Warm is het ook vandaag in Melbourne. 33 graden, dus omstandigheden moeilijk. Uh, ja, het ging niet zo lekker... Ik moet ook zeggen dat haar voorbereiding natuurlijk niet geweldig is geweest. Twee keer in de kwalificaties verloren, Brisbane en Sydney. Haar coach moest voortijdig uh, vertrekken wegens familieomstandigheden. Dus al met al uh, ja, niet een hele goede voorbereiding... en geen lekkere wedstrijd. Verlies dus. Uh, wat betreft Jesse houta nou, die heeft een prima kwalificatietoernooi gespeeld. Sterk, goed in vorm, drie wedstrijden gewonnen. Maar trof in de 28-jarige Argentijn Carlos Berlok... toch een uh, betere tegenstander. Hij verloor in vier sets, had wel degelijk kans hoor, in set 2 en 3 stond Breeks voor. Derde set verloor hij in een tiebreak. Nou ja, dat is dan cruciaal. Vierde set staat hij 3-0 achter, breekt dan nog weer terug. Uh, maar ja, het lukt net niet. Dus uh, misschien een beetje gemiste kans. Het had de kans kunnen zijn voor Jesse Houtagaloen... om uh, zijn eerste wedstrijd ooit in een Grand Slam te winnen. Maar helaas, hij verloor van uh, Carlos Berlok. Mm. Nou, uh, gelukkig hebben we er vier. Vier Nederlanders, nog twee over. Robin Hazen en Michaela Krajcek. Mogen we iets van ze verwachten? Um... Ja, twee grote namen voor ons. Twee uh, ervaren spelers ook. Uh, Robin Hazen, uh, de kopman van Nederland kunnen we zeggen. Maar ja, hij heeft het zo zwaar getroffen met de loting. De Amerikaan Andy Roddick speelde die vorig jaar ook tegen. In de derde ronde. Verloor hij. Was die niet helemaal fit. Nu wel. Maar ja, nu is het in de eerste ronde. En dan moet je altijd maar weer afwachten. Dan moet je je nog in het toernooi spelen. Dus je weet niet hoe de vorm hoe de helemaal is. Uh, ze spelen wel op een uh, grote uh, baan. De uh, Hisense Arena. Morgen vierde wedstrijd. Dus dat is voor ons gunstig, dat is vroeg in de ochtend. Um, ja, kansen heeft hij uh, zeker. We weten, denken nog aan de US Open. Dan speelt hij een prachtige wedstrijd tegen Andy Murray. Verloor in vijf sets. Dus Haze gaat zeker een goede wedstrijd spelen. Of die wint. Ja, dat, dat, dat zullen we moeten afwachten. Michaela Krijchek, goede loting tegen de 30-jarige Duitse Christina Barou. Um, staan ongeveer gelijk op de wereldranglijst, alle twee rond de 90. Dus ja, vorm van de dag zal het ook daar weer bepalen. Maar ook daar liggen denk ik toch wel kansen voor Krijk. Goed, hele riks, reeds aan, reeks aan wedstrijden al gespeeld. Zijn er nog opvallende uitslagen tussen? Nou, vannacht toch wel een hele mooie wedstrijd tussen uh, het grote Australische talent van 19. Bernard Tomic. Hij speelde tegen de gerenommeerde Spanjaard Fernando Verdasco. 22e geplaatst, voormalig halve finalist Australian Open. En Tomic won in vijf sets. Stond 2-0 achter in dus die smoorhitte van Melbourne. Vocht zich terug op het center In 4 uur en 11 minuten speelde een geweldige wedstrijd. Won uiteindelijk van uh, Verdasco 7-5-5 de set. En. Uh, ja, deze man stond al van de zomer in de kwartfinale van Wimbledon. Heel heel groot talent, een van de vijf teenagers bij de Australian Open. Uh, Sterstatus heeft hij nu al, uh, kan een hele grote worden. Staat nu al 38 in de wereld. En wint dus verrassend van Fardasco in de eerste ronde. Tot slot nog eventjes naar Nadal. Want hoe gaat het met uh, dat zware racket wat hij heeft uitgekozen? Ja, hij speelt met een wat zwaarder racket uh, sinds uh, december. Hij wil daar wat meer power door uh, krijgen. In zijn spel wat uh, meer punten op zijn service uh, creëren. Nou ja, hij is goed begonnen tegen de Amerikaan Koetsnetsov. 6-4-4-1 staat hij voor. Uh, hij is wel zwaar ingetaped om de knie. Ik weet niet wat dat betekent. Zullen we straks wel horen in de persconferentie. Maar hij speelt goed, staat uh, dik voor tegen Koetsnetsov. Goed. Marcelo Mesker volgt het. De komende tijd voor ons naar Australian Open. Dankjewel, Marcella. Vlak voordat de race om de Republikeinse kandidatuur deze week weer van start gaat, haakt een van de deelnemers af. John Huntsman eindigde vorige week als derde bij de voorverkiezingen. in De Amerikaanse staat New Hampshire, maar zijn vooruitzichten voor de primaries in South Carolina van zaterdag zijn ronduit slecht. Volgens Amerikaanse media zal hij dan ook later vandaag het einde van zijn campagne aankondigen. Correspondent Wessel de Jong over John Huntsman. Dat was een gouverneur van uh, Utah, de Mormonenstaat. Zelf was het ook, uh, is het ook een Mormon, net zoals de koploper op dit moment uh, met Romney. Uh, Huntsman, hij was ambassadeur in China voor president Obama. En er ging zelfs het verhaal dat Obama hem naar China had gestuurd... opdat hij zich niet in de presidentiële, reis, in de, in de presidentiële race zou mengen. Zo bedreigend werd hij ervaren door Obama. In mei stelde hij zich kandidaat in, in New York... met op de achtergrond het, het vrijheidsbeeld, hetzelfde plaatje als dat... Uh, Reagan koos, het zag er allemaal zeer indrukwekkend uit, uh, leek zeer bedreigend. Maar in de peilingen, hij, heeft, hij is nooit aangeslagen, hij heeft nooit, uh, heeft nooit echt gepakt, zeg maar. Hmm. In Iowa heeft hij niet meegedaan, amper meegedaan, New Hampshire wel. Waarom haakt hij nu af, vlak voor South Carolina? Ja, die timing heeft mij ook een beetje verbaasd, moet ik zeggen. Hij was de uh, afgelopen dagen nog uh, vol goede moed op een South Carolina. Hij zei dat uh, ik heb momentum, het gaat allemaal gebeuren. Hij had natuurlijk al zijn kaarten gezet op, uh, op New Hampshire vorige week. Waar hij woont, had hij keihard campagne gevoerd. En daar eindigde hij toch op een wat, uh, ja, wat teleurstellende derde plaats. En ook een forse afstand ook nog van de nummer twee. Dat, dat, dat liep, was dus toch niet echt helemaal goed gedaan. En daar in New Hampshire had hij toch echt uit de bus moeten komen als, uh, als serieuze concurrent van Mitt Romney op die liberale vleugel van de partij. Nou, dat is hem dus duidelijk niet gelukt. Dus nu heeft hij kennelijk maar besloten om Mitt Romney op die gematigde vleugel van de partij, om hem daar dus dan maar ook niet verder voor de voeten te lopen. Om daar maar dus ook maar verder geen stemmen meer weg te snoepen van Mitt Romney. Ja. Dat lijkt een vriendelijk gebaar van Huntsman. Of was ook gewoon zijn geld al op? Ja, nou het is een hele vriendelijke man hoor. En zometeen in die speech is ook de verwachting, gaat hij ook zijn aanhang gaat hij aanraden om ook voor Mitt Romney te gaan stemmen. Maar het, het is zeker zo heel absoluut kansloos geworden. Hij, was, uh, hij is nooit echt van plan geweest om er meer in te steken dan 2 miljoen dollar. Nou, dat geld was op. Ja, zijn vader had weliswaar wel heel veel meer geld. Dat is een van de rijkste mannen van Amerika. Maar hadden er toch geen zin in. Um, je moet het ook zo zien. Voor Huntsman was dit vooral, dat is nu toch het idee, was het een vingeroefening. Hij heeft nu gewoon heel hard gewerkt aan zijn naamsbekendheid. Hij heeft veel ervaring nu opgedaan. En deze Huntsman, uh, let op mijn woorden, die zullen we in 2016 zullen we die zeker weer terugzien. Dan uh, doet president Obama zeker niet mee aan de race. Worden Hele spannende race. Dus, en Huntsman zal daar hoogstwaarschijnlijk bij zijn. Oké, okay, nog geven we geduld dus met Huntsman. Maar wat betekent zijn terugtrekking voor um, de race in South Carolina... voor de Republikeinse kandidaten? Nou, het is in ieder geval heel rustig natuurlijk voor, voor Romney. Die heeft dus op zijn, in, zijn, in zijn eigen kamp, als, als redelijke kandidaat, hoeft hij, heeft hij verder geen bedreiging meer. Hij kan zich dus volledig gaan concentreren op de aanvallen van de kandidaten... die zich in South Carolina allemaal stuk voor stuk aanprijzen als dé echte conservatieven. Nou, dat is bijvoorbeeld hè, die Rick Santorum, die het zo ontzettend goed deed toen in, in Iowa. Die toen met acht stemmen verloor van Mitt Romney. Nou, daar hebben zich nu allerlei evangelische leiders hebben zich nu achter hem opgesteld. Dat... dat om hem een duurtje in de rug te geven. Nou, de, de gouverneur van Texas die gaat het ook nog een keertje proberen, conservatief. Hè. En in deze, de, ze zien deze, deze conservatieve kandidaten zien dit als de laatste kans South Carolina om Mitt Romney nog te stoppen. Dus niks is te gek om nog een klein voorbeeldje daarvan te geven afgelopen weekend. Hè. Je hebt het incident gehad met die Mariniers in Afghanistan die over die, uh, die Afghaanse mm. lijken heen plasten. Nou, daarvan zei Rick Perry dit weekend, ja god, dat kan gebeuren. He, die jongens, die soldaten zijn uh, jong, die hoef je verder niet te vervolgen. Niks aan de hand. Nou, dat soort dingen kun je komende week... dit soort extreme uitspraken kun je komende week verwachten... In de, in, de, in de opmaat naar South Carolina toe. Maar daar is John Huntsman dus niet meer bij waarschijnlijk. Want hij moet later vandaag nog een verklaring afleggen. Correspondent Wessel de Jong hoort u... We zo dadelijk even naar Den Haag, want de stad krijgt er weer een tribunaal bij. Dit keer een financieel tribunaal. Je hoort zo uh, wat voor zaken er behandeld gaan worden. Eerste verkeersinformatie, Kees Kwaks. 170 kilometer nog. Wat valt nou nog op? Naar de A12, de A12 van Utrecht naar Den Haag. Problemen met de spitsstrook aan de linkerkant. Die is dicht tussen Gouda en Blijswijk. Er staat vierde tot aan Zevenhuizen nu, 6 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk. wijk 9 kilometer... En in een pechgeval zorgt het voor veel vertraging op de A76 van Heerlenaar-Geleen... Staat 6 kilometer vanaf Voerendaal, de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een modern 300 meter lang cruiseschip op de rotsen laten lopen voor de kust van Toscane. Hoe krijg je dit voor elkaar, Marno Remmers? Ja, dat vraag ik me ook af. Als je de SOC Ground Stabilized gebruikt en de radar stand-by hebt. Precies. Tenminste, dat is wel het geval op de MS Apollo, bouwjaar 1999. Een van de pilots waarmee de loods aan boord wordt gebracht. En we praten onder andere met John Leenhouts. Hij is operationeel manager bij de regionale loodsencorporatie. En heeft zelf ook als stuurman nog op de Rotterdam gevaren. Verbaasd geweest dit weekend toen u dat zag. Dat beeld van dat kapseizende grote schip. Ja, zeker verbaasd. Het is natuurlijk een hele bijzondere situatie wat je ziet. En... Kun je terugzien? Heeft net als een vliegtuig zo'n schip een black box waar alles op wordt geregistreerd? Ja, er is een black box waarin de, de koers, de roerorders, de machineorders, alles is uh, terug te traceren En er is een voice data recorder. Dat zijn die gesprekken die we nou horen. Dat hoor je dan ook. Dat wordt allemaal opgenomen. Dat wordt allemaal opgenomen en kun je allemaal terugluisteren. Dus, dus dan zou het traceerbaar moeten zijn: wat er is misgegaan? Ik denk voor een heel groot deel wel, ja. ja. Interessant is, waar we net uh, kwamen, is... Uh, hier naast mij zit Hans Hopman, TU Delft, hoogleraar schipsontwerpen. U zei net, hoe krijg je het inderdaad voor elkaar? Zo'n schip, 2006? 2006, inderdaad. Hoe, hoe, dat het schip uh, gezonken is, bedoelt u? Ja, want u zei net, je kunt dat namelijk uitrekenen, hè? Ja, dat is vooraf. De ontwerpers hebben voor dit soort schepen heel veel lekgevallen doorgerekend. Dus die weten precies wanneer een schip nog zinkt en wanneer het blijft drijven. In hoeverre die informatie paraat aan boord is en gebruikt is op dat moment, dat is de vraag. Maar ik denk gezien het feit dat toch bijna iedereen van boord is gegaan... dat ze vrij snel hebben doorgekregen dat dit niet meer te houden was. En dat men, op, dat men aan aanleiding daarvan dus het schip heeft verlaten. Dus ook al merk je misschien nog niks en gaat hij ook nog niet kapsuizen. Je kunt al uitrekenen wat er binnen een uur gaat gebeuren. Ja, als je weet hoe groot de schade is... en uh, stel dat dit schip uh, drie compartimenten zou kunnen overleven... wat ik wel verwacht, en je hebt al ingeschat dat het er vier, misschien wel vijf geweest zijn... dan kun je aannemen dat het schip uiteindelijk gaat zinken. De snelheid hangt natuurlijk af van de grootte van uh, de schade. En u zei net, het zou wel eens kunnen zijn, omdat we zien die scheur... je zou zeggen, hij zinkt naar de kant waar het lek zit... maar u zei net tegen mij, toen we hier naar deze loodsboot liepen... het zou wel eens kunnen zijn dat hij aan de andere kant ook beschadigd is... Dat zou kunnen, dat sluit ik niet uit. Want het, het lijkt wat vreemd dat het schip dus naar stuurbord is uh, gaan hellen... terwijl de schade aan bakboord bakbord zit. Maar goed, uh, daar kunnen ook andere factoren een rol gespeeld hebben. Uiteindelijk als, er, uh, het schip, uh, als de truim vol water loopt uh, en dat gaat uh, wat slingeren... dan kan het natuurlijk wel zo zijn dat het schip uiteindelijk... toch naar de andere kant is gaan slingeren. Maar, wel, maar wellicht is het ook, uh, heeft het ook schade aan de andere kant opgelopen. Ja. Joost Leenhout zei net, hij is loods. Hij zei, ja, Rotterdamse haven, altijd loods aan boord. Bij zo'n cruiseschip ook. Ja, zeker. Dat, dat is de normale procedure. En ja. daar wordt nooit van afgeweken. Nee. Terwijl de kapitein de baas blijft. U bent dan de adviseur van de kapitein. Hoe zou, dat hier, zou hier een loods aan boord zijn geweest? Nee. Nee, ik denk het niet. Die was op dat moment al lang en breed van boord. men was op weg naar de volgende haven. En vlak voor de volgende haven komt dan de loods aan boord. Ja. Dus dan vaar je daar. En dan is er blijkbaar een rotsblok... Ja, dat scheurt zo'n hele huid open. Ja, inderdaad. Uh, het is natuurlijk vrij lokaal, die, uh, dat rotsblok. En dat schip is zo erg. Het hoeft tussen. maar één puntje te het zijn. Het hoeft maar één puntje te zijn. En zo'n zwaar schip, ja, dat, uh, dan is de kans groot dat die uh, bodem helemaal wordt uh, opengereden. Over een hele grote afstand. Bij de Titanic was het zo dat er zaten wel schotten in... maar dat water begon toen van het ene ruim naar het andere te lopen. Je zou zeggen, dat kan hier toch niet het geval zijn. Dit schip is 2006, dat is helemaal ontworpen om dat toch te kunnen overleven. Ja, nou dat is ook hier niet het geval. Uh, het is uh, helaas zo dat dus meerdere compartimenten... Uh... Uh, naast elkaar zijn uh, beschadigd. Overigens net als bij de Titanic. Titanic, uh, daar wist men van dat het schip uh, vier compartimenten kon overleven. Alleen die scheur was zodanig dat hij waarschijnlijk ook nog een vijfde heeft geraakt... En uh, daar was het nog zo dat de compartimenten aan de bovenzijde inderdaad open waren. Ja. Dus uiteindelijk is er een vijfde volgelopen. Maar gelukkig zat daar de ontwerper aan boord. Dus die wist dat al ver van tevoren. Dus uh, uiteindelijk zijn toch de mensen van boord gegaan. Alleen helaas, dat weten we ook, met te weinig reddingmiddelen aan boord. Een hele ochtend al spreek ik mensen die alles weten van scheepvaart, van redding, loods aan boord zijn. En iedereen blijft zich verbazen over het lot van de Concordia nog even met mensen die er verstand van hebben... over de schipbreuk van dat cruise-schip. Tien minuten voor 9 is het. Je hoort het. Uh, luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Uh, Velen van u hebben in de afgelopen december maand... de cadeautjes besteld via internet, zo blijkt. Online verkopers stegen met Sinterklaas en Kerst zo'n 30 procent... vergeleken met een jaar daarvoor. Nou, meestal ging dat wel goed, maar... ondanks alle beloftes van webshops waren er ook teleurstellingen. Blijkt uit onderzoek onder ruim 5000 consumenten. Zouden? Waarom komt zin bij bol.com alle cadeaus snel en zonder smart in huis? Stel je via internet voor Pietje of Marietje een doos Lego of een spelcomputer, wordt het niet op tijd bezorgd. Dat overkwam zo'n 5% van de internetklanten. Ze hadden voor de feestdagen een online bestelling gedaan... kwam het cadeautje niet op tijd. Dat blijkt uit onderzoek van Q&A. Onderzoeker Frank Kwiks. Dat klinkt misschien niet zo heel erg veel... maar in totaliteit heb je het dan over bijna 300.000 bestellingen. Ga je even uit van gemiddeld uh, twee of drie cadeautjes... dan nou, kan het zomaar over 900.000 cadeautjes gaan. Wat je vandaag bestelt, heb je morgen al in huis. Bij Weekend.nl. De internetwinkels zullen zeggen, nou, 95% ging goed. Ja, maar dat is zo moeilijk uitleggen aan kinderen dat Sinterklaas niet op 5 december komt... maar dat hij drie dagen later komt. Dat is een heel slecht verhaal op school, volgens mij. Is dit een serieus probleem? Ja, ik denk, ik denk dat het in elk geval wel een goed aandachtspunt is. We hebben wel doorgevraagd aan uh, mensen van... Ho hoe ga je daar dan mee om? Dan zegt uh, de helft van de mensen... dat ze volgend jaar wel nog een keer goed erover nadenken... of ze online zouden willen kopen. Ik had zelf uh, bij Bol besteld drie cadeautjes. En voor kerst was dat... En kwam eigenlijk pas achter op het moment dat ik al betaald had en de bevestiging kreeg dat het de 29ste aan zou komen. Ja, <laughs> dat kan ik niet uitleggen thuis. Nou, toen heb ik geannuleerd en heb ik mijn geluk gezocht bij Intertoys en dat ging helemaal goed. Kortom, dat gaat omzetkosten aan het eind van dit jaar. Hoewel de op een na grootste webwinkel Wkamp.nl had in december geen problemen zegt Wekamp. Uh, nee, wij herkennen ons daar helemaal niet, uh, niet in. Uh, wij hebben onze website zo ingericht dat producten die niet leverbaar uh, zijn... of waarbij problemen zijn, uh, niet op de website zichtbaar zijn. Is dat bij veel andere sites uh, anders? Ik weet dat er wel websites zijn uh, waarbij uh, ja, het kan voorkomen... en dat was in het uh, verre verleden van, uh, van Wekamp.nl ook het geval... Uh, dat bepaalde artikelen uitverkocht zijn. Ja, die glippen er dan nog net doorheen en uh, een klant bestelt dat artikel en krijgt vervolgens pas het bericht dat het uitverkocht is. Dus dat hebben wij omgedraaid. Combineer je perfecte bikini voor 19 euro. Ook op vd.nl. De reactie van de grootste internetwinkel, bol.com. Nou, als ik hoor dat er 5% van de bestellingen te laat is gekomen... dan is dat natuurlijk absoluut niet goed. Uh, ik denk ook niet goed voor de branche. Dat is echt veel te veel. Uh, bij bol.com hebben we uh, sinds een jaar of 4, 5 praten we over percentages op tijd van tussen de 98 en de 99 procent in het cadeauseizoen, Ja, natuurlijk 1 procent te laat waar je in ons geval over praat. Nog steeds niet iets is waar we trots op zijn. Uh, ons streven is echt om naar die 100 procent te gaan, want ja... Je hebt er niets aan als jouw cadeau te laat komt uh, dat de 99 mensen in je buurt hun cadeau wel op tijd hebben gehad. En daar zijn we ons zeer van bewust. We zijn zelf ook allemaal vaders en moeders hier. Maar um, uh, 2012 doen we natuurlijk alles aan om dat nog weer beter te laten gaan. En dankzij de handige zoekopties in onze winkel vind je altijd datgene wat je zoekt snel en gemakkelijk. Q&A gaat het onderzoek begin volgend jaar herhalen. Een bijdrage was dat van economieverslaggever Jeroen Schutteijzer. Gaan we naar Den Haag, want de stad heeft er vanaf vandaag een tribunaal bij. Minister De Jager van Financiën opent vanochtend het Internationaal Financieel Tribunaal. Colette van Nuenen is daar voor de opening. Uh, Colette, wat gaat dat tribunaal doen over wat voor zaken gaan ze zich daar buigen? Grote internationale financiële zaken zullen dat zijn. Uh, Gerard Meijer gaat uh, het leiden allemaal. en uh, ja, Kunt u eens een voorbeeld geven? Wat voor zaak moet ik dan aan denken? Dat zijn zaken over ingewikkelde financiële transacties en producten. We kennen ze steeds beter door de financiële crisis. Derivaten, swaps. Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld wat we al zagen in de pers geschreven. Uh, ABB pensioenfonds tegen Credit Suisse verkoop van effecten bestaande uit rommelhypotheken. Wie begrijpt dat nog? Rechters die over geschillen met betrekking tot die transacties moeten oordelen, vinden dat moeilijk te doorgronden. Dat zien we steeds meer. En dit... Ja, want wat is een rommelhypotheek? Dat is zo'n hypotheek waar je niemand aansprakelijk kunt stellen als het, als het misgaat. Nou, geef daar als rechter maar eens een oordeel over. Exact. En, en het is dus de bedoeling met dit instituut. We hebben een prachtig panel van bijna 100 leden. En dat zijn mensen die weten waarover ze spreken. Die kennen die markt, die kennen die producten. En die kunnen bij uitstek beslissen over dit soort geschillen. En rechters weten dat niet. Een, voorbeeld. een voordeel is ook dat het neutraal is. Het zit in Den Haag. Vaak zijn het rechters in New York of Londen gekozen om te beslissen. Die rechters die het niet meer begrijpen, dat zien we, die tegenstrijdige uitspraken doen. En dit uh, tribunaal brengt nu die expertise op een neutrale plaats. Ja. En dus kan dat voor iedereen interessant zijn om hier naartoe te uh, komen, om hier die zaak te laten behandelen. Maar het is wel vrijwillig. Je moet vrijwillig zeggen, oké, okay, we komen naar, uh, naar Den Haag. Is dat niet meteen uw zwakke plek? Dat lijkt een zwak punt. Wij denken dat het uh, voor partijen cruciaal is, aan welke kant je ook staat, dat het geschil beslecht wordt door personen met de juiste expertise. Want als je rechters hebt die niet weten hoe het gaat, hoe het in elkaar zit, dan wordt het een soort uh, gok. Uh, een tombola, waar valt het uit? Dan kun je het ook niet beïnvloeden. Uh, dus die keuze zal ook daardoor worden bepaald. Overigens is het ook nu zo dat veelal in uh, New York of Londen wordt geprocedeerd op basis van een keuze. En dan is nu dit alternatief voorhanden. Ja. En iedereen gaat eraan meedoen? Dus uh, de Verenigde Staten, Europa, maar ook Azië? Juist ook uh, landen, uh, de Aziatische landen, hebben interesse hiervoor. Daar houdt het op. De verbinding werd al wat instabieler. Verbinding met het nieuw te openen financiële tribunaal in Den Haag. Colette van Nunnen was daar. Hij, uh, zij sprak met Gerard Meijer, Nederlandse secretaris-generaal. Dat komen we straks misschien nog wel terug. Ja, Meer over dat tribunaal trouwens op onze website. Een uitgebreid verhaal daar. Onder andere met uh, Jan-Keest Jager. Wat meer informatie op nos.nl. En straks na het journaal spreken wij met onze correspondent in Italië, Bas Mesters. Het heeft natuurlijk alles te maken met de Costa Concordia. Het cruisschip dat gekapt. Zij stis na een botsing met een rots, hoort u zo dus meer over. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie. FedEx Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Zijn er nog speciale acties in deze maand, januari? Vol op. 50% korting, twee halen, één betalen, 10% klasse korting. Het houdt niet op. De Dolly Dots uit Myanmar. En een januari maand om van te smullen. Het ziekenhuis die eet. Vijf kilo in 5 dagen. Je eet dan gewoon wat je het ziekenhuis eet. En dan val je zoveel over je ook. Vijf <laughs> kilo af. Waar wijst de televisiegids me op voor vanavond? degids.fm Straks tussen 11 en 12.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 Houd totaalglas, laat je niet barsten. Bel 0800 0828.